Ze wilden de kist op het stadhuis van Den Haag aan burgemeester Van Aertsen aanbieden, maar die weigerde dat. En dan wel een petitie met eisen naam. De gemeenteambtenaren voeren al een tijd actie. Vandaag hebben parkeerwachters in Den Haag, Utrecht, Haarlem, Haarlemmermeer -en, en Hoorn het werk neergelegd. In Den Haag zijn ook de straatvegers in staking. Later vandaag bepaalt de rechter of ze ook de komende dagen mogen blijven staken. De Belgische demissionaire premier Yves Leterme is bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker meer van de Christen-Democraten. Voorzitter Marianne Thijssen van zijn partij CDV volgt hem op. Leterme is nog wel verkiesbaar, maar alleen in het kiesdistrict West-Vlaanderen. Bij de verkiezingen in 2007 voerde de termen wel de lijst voor de Senaat aan en kreeg hij veel voorkeursstemmen. Koning Albert heeft nog geen verkiezingsdatum vastgesteld, maar 6 en 13 juni zijn volgens de Belgische media de meest waarschijnlijke data. Een preventief kijkonderzoek naar darmkanker kan het aantal sterfgevallen door de ziekte voorst terugdringen. Blijkt uit een Britse studie. Bij het onderzoek wordt met een flexibele slang het laatste deel van de darm bekeken, waardoor darmkanker veel eerder kan worden ontdekt. In Groot-Brittannië gaan nu stemmen op om 50-plussers iedere tien jaar te testen op darmkanker. In Nederland pleit de Gezondheidsraad al langer voor zo'n bevolkingsonderzoek, omdat darmkanker vaak voorkomt en er relatief veel mensen aan sterven. Volgens minister Klink is zo'n screening duur en is er weinig medisch personeel voor. Voorstanders van een bevolkingsonderzoek spreken dat tegen en zeggen dat behandelen duurder is dan screenen. Het weer. Vanmiddag en vanavond meer bewolking en het blijft lang warm. Morgen bewolkt en in de avond regen. Het wordt 17 tot 25 graden. De dagen daarna frisser en wisselvalliger. Dit was het.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 ZFM, in 2010, al 20 jaar live. live. Z -Z -M -M. Met, met nu, jouw keuze, ZFM. Mustachie viert hoogtijd. Hier zijn de vinyljaren. Muziek van LP en single... Tussen 1955 en 1985. Nou, dat zien we wel ruim, maar goed. Uh, wiens keuze eigenlijk? Jouw keuze. Oh, mijn keuze. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat is mijn keuze. Oh, gezellig. Vandaag wel. Vandaag, vandaag wel. Oké. Okay. De jaren. We gaan weer van start. Aflevering 4 alweer geloof ik. Hè? Ja, dat is de 4 alweer. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, we gaan snel. Uh, volgende week. Dat is leuk dat is trouwens. We hebben volgende week de vijfde op 5 vijf mee. Ja, lastig hè? dit is wel leuk. <lacht> vind, ik wel, vind ik wel wat hebben. We hebben de vijfde op vijf mei. Goedemiddag namens Maurice Mulderen, onze technicus en uh, Rut Janssen zijn we hier vanmiddag weer met de uh, vinyljaren. En u weet wat dat zeggen wil. Wij hebben de cd geband. Die uh, willen we niet zien vandaag. Nee. Alles uh, gaat uh, vanaf LP of single. En uh, sommige kleine dingetjes, ja we moeten eerlijk blijven Maurice, vindt Sommige kleine dingetjes... ...komen uit de computer. Ja, maar, zoals dit toentje. Zoals dit toentje. <laughs> nee, dit komt uit mijn keyboard, dit. Oh, dit komt uit je keyboard. Mm, Heb kom... je die ook nog meegenomen? Nou, oh. Ja, maar ik speel verder niet, hoor. <laughs> Alleen dit liedje doe ik elke okay, dag. Oké, okay, oké. Okay, okay. uh, Goed, nou, wat gaan we doen vanmiddag, dames en heren? Uh, uh, we gaan vanmiddag... Uh, ...maar omdat we geen gast hebben vandaag... ...want niemand kon... ...ja, dat is jammer... <coughs> uh, ...hebben we vandaag vier op de <laughs> Dat nou, kan toch leuk worden met vier LP's? Ja, dat kan hartstikke leuk worden. Um, goed. Wat gaan we doen vandaag? We hebben, voor de humor hebben we, heb ik een hele oude LP uit de kast getrokken van, uh, van Max de Jeur. U weet, dat is een beetje de naoorlogse grondlegger van, van de wiet. Van de Bram en Boosmoppen. Nou, daar zult u dus vele van voorbij horen komen. Max de Jeur dus uh, live in de doofpot in Amsterdam. Dat was vroeger een. een uh, een, een, een etablissement, ik weet niet meer of het nou bij het Leidse of het Rembrandtsplein zat, maar goed, dat, dat weet ik al van. Bij het plein. He? Bij het plein in ieder geval. <laughs> Max de de doofpot, en daar stond hij dan elke dag, uh, elke avond uh, moppen te vertellen. Uh, verder gaan we ons bezighouden met een Nederlandse groep die, uh, een Nederlandse groep die allerlei oude volksliedjes uh, verpopten, zoals dat heet. We hebben uh, speciaal voor El als ze luistert, Brad. Ja, ja, ja. We hebben voor El brood meegenomen. Zo. Ja, Toen maar. Zo. Krijgen ze voor Jurnix eten? Ja. Nee, ze krijgen voor Jurnix <laughs> eten. Dus we hebben voor Elle brood meegenomen. En um, we hebben Credence Clearwater Revival. Die plaat is niet al te best meer. Het is een beetje een beetje oude LP. En hij krast ook een beetje erg. Bij mij thuis sloeg hij zeker vier keer over. Dus dan zouden we dat ook een keer meemaken. <laughs> nou, dan gaat hij hier niet overslaan. Want hier hebben we gewoon goed apparatuur. Oh, dat is zo. <laughs> goed. <laughs> Nou, maar we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Het eerste liedje is van Fungus, dames en heren. En degene die op de vrijdagmiddag in, uh, te, in de afgelopen wintermaanden... regelmatig in uh, dat bekende Haarlemse etablissement aan de Lange Veerstraat waren... die hebben dit liedje regelmatig gehoord. Maar dit is de echte versie. Hier is Fungus. Een boer ging naar de wei. was in de vijf, dan stond zijn vrouwtje al aan. Let's just... Daarna kunst stond, toen werd er al aan de deur geklopt. Hij viel van schrik op. Dus ik ja. ben hem op piano gewend. Ja. ja, dat is heel en Of je alleen een piano hoort of van een hele popband bent erachter. Fungus. Ja. Groot ja. verschil. Groot verschil. Fungus, dames en heren, is een Nederlandse popgroep uit de jaren 70... die een aantal hitjes had met gepopulariseerde volksliedjes. Overigens hadden zij zelf niet de pretentie dat zij volksliedjes maakten. Ze gebruikten ze alleen als basis voor hun popmuziek. De voornaamste leden van de groep waren Fred Pieck, de oprichter, zang en gitaar. Kees Maat, toetsen en zang. Sido uh, Martens, gitaar, mandoline en zang. Louis de Bij op drums. Koos Pakvis, basgitaar, Rens van der Zalm, viool, gitaar, mandoline, doedelzak en zang. Verder Bob uh, Dekenga, accordeon, elektrische toetsen. En Arie van de Graaf, elektrische piano. Nou, dat, dat waren de mensen die er allemaal in gezeten hebben. Die spelen niet allemaal mee op deze plaat. De bakermat van Fungus ligt in Vlaardingen, waar diverse leden zich bezighielden met op folkmuziek gebaseerde popmuziek. Geïnspireerd met thuisopname van veldwerker Aater Doornbos. En dat was toen de tijd de samensteller van het NOS-radioprogramma Onder de Groene Linde. Um, daar werd dus een moderne versie opgenomen van het aloude alle, uh, al lied Allen die willen te kaperen varen. Dat was ook de grootste hit van Fungus die ze hadden. Allen die willen te kaperen varen. Je kunt hem op YouTube onder andere vinden. Staat niet op deze plaat, dus daarom draai ik hem ook niet. Geproduceerd door, door Roy Beltman. En daarna verschenen nog enkele LP's. Met als vervolg hit uh, Een boer die ging naar de Wei. En dat was het liedje wat u dus net hoorde: De Wei, de Wei, zo'n dwingelandij. Ik ga liever met jou naar de Wei. Door uh, muziekpuristen dat de aanpak van Fungus met elektrische gitaren en scherpe uh, gitaarzolo's nogal verguist. Jawel, maar dat hebben muziekpuristen wel meer, dat ze dingen verguizen. Uh, volgens eigen zeggen heeft Fungus echter nooit gepretendeerd volksmuziek te maken, maar uh, zagen zij zichzelf vooral als een popband die toevallig gebruik maakte van volksliedjes. Nou, mag toch? Uh, Fred Pieck, dames en heren, die kent u ook als oprichter in 1979 van het nog steeds bestaande duo of, uh, orkest. Ik weet niet of hij er nog in zit. Ik dacht het niet. Maar in ieder geval uh, richtte hij dus samen in met Wim Kerkhoff het duo The Amazing Stroopwafels op. En die hadden weer een grote hit met Oude Maaswerk kwart voor drie. Als u zich dat nog kunt herinneren. Uh, en daar heeft hij uh, mee samengewerkt tot 1981. En daarna heeft hij, is hij begonnen met een uh, uh, solo. Carrière. Nou, straks nog wat meer informatie. Dit ging dus over Fungus. Volgende LP is van Brad. En Brad is een, uh, een groep van Amerikaanse um, session musici. Uh, die uh, veel op platen van anderen speelden. En die toen op een gegeven moment zeiden van... Hé hey jongens, dat kunnen we zelf ook. We kunnen zelf ook leuke muziek maken. En uh, op de hoes staat... There's nothing like the uh, sound of Brad. Ja, dus ze, ze zijn begonnen in 1969 en ze hebben een aantal gigantische hits gehad. Echt. En het waren allemaal hele romantische en, en een beetje balladachtige nummers. We gaan er een draaien van een LP die heet The Sound of Brad. Het is een verzamelplaat waar echt al hun grote dingen op staan. En dit is de eerste die ik graag voor u wil laten horen: Make it with you, Brad. Ja, ja. Try Really reaching out for the other side I may be climbing on rainbows But baby, here goes Dreams they're for those who sleep Life is for us too And if En Brad was een band met eigenlijk allemaal van heel veel van dit soort prachtige ballads. Echte mooie nummers. Opgericht dus in 1969. Um, en dat waren een aantal session muzikanten. Waaronder David Gates, de zanger Rob Royer en James Griffin. En they were all fine session men, dat, dat waren goede session -muzikanten. En die kenden elkaar via een groep die de Pleasure, uh, pleasure Fair heette. De Pleasure Fair moet ik zeggen. <laughs> Um, en uit die basis kwam Brad dus voor. De hit, single Make It With You, gaf hem uh, gelijk succes. Werd gelijk een grote hit. En It Don't Matter To Me, die we ook nog verder opgehoord die overtrof dat nog. Daarna kwamen nog fantastische nummers, Baby. I'm a Want You, Everything I Own. Uh, nou, een van de allerbekendste natuurlijk, The Guitar Man. Uh, allemaal dat soort dingen. Maar goed, die gaan we allemaal verder op mogen horen, dus daar vertel ik straks nog wel wat over. Ehm. Um de hitsingle Make It A New was dus de eerste... en was gelijk een groot succes... Door, gevolgd door It Don't Matter To Me. De albums, de LP's dus... bevatten een groot aantal hitsingles... tussen 1970 en 1972. En dat zorgde dus voor dat ze bijna... in die periode tussen 70 en 72... bijna constant in de hitpuree stonden. Uh, de hitparade stonden, neemt mij niet kwalijk. Um, ze hebben een line-up twee keer veranderd... in die tijd... Uh, drummer Mike Bots werd er aan toegevoegd. En Larry Knechtel. Uh, die is uh, op een gegeven moment uh, Rob Royer komen vervangen. Die wilde zich alleen nog maar bezig gaan houden met uh, muziek schrijven. En uh, Larry Knechtel, dat is ook weer een link. Het is allemaal leuk, hè, die links die je dan hebt. Larry Knechtel is weer de man die de onvergetelijke pianopartij heeft gespeeld... op Bridge Over Troubled Water van Simon Garfunkel. Dat is Larry Knechtel. Dus hij was ook pianist van Brad. Uh, de volgende LP, de hoes, is al een klein beetje aangetast. <laughs> zit zelfs nog een labeltje op van de beroemde Hanemse platenzaak Hoge Bijl, Die al lang niet meer bestaat. Uh, maar het labeltje zit er nog op zelf. Dat is leuk. Kijken of ik de prijs ook nog kan vinden. Nee, de prijs staat er niet op. Maar nou, dat zal wel iets van 1850 geweest zijn of zo in die tijd. Dat kost een LP toen, weet je wel. Credence Clearwater Revival. een van hun bekendste LP's, denk ik. En ook een van hun beste LP's. Met een aantal gigantische classics daarop. Het vervelende is alleen dat op de hoes geen titels staan. Maar goed, daar is uh, Wikipedia dan weer goed voor. Om dat allemaal netjes uit te zoeken. Dus dat heb ik ook allemaal. Goed, Cosmos Factory genoemd naar de schuur. Waar Credence Clearwater elke dag uh, repeteerde. Want John Fogerty, de leider van de band, was een zeer streberig mannetje. En de band repeteerde dus bijna dagelijks. Vandaar dat de drummer... Uh, deze ruimte als de fabriek ging, uh, ging betitelen. Waardoor het dus uh, inderdaad Cosmos Factory was. En waarom nou, weer, uh, waarom nou weer Cosmos Factory? Nou, dat is heel simpel. De drummer had als bijnaam Cosmo. Dus vandaar dit uh, verhaal. Goed, ik vertel u straks meer. We gaan eerst luisteren naar een van de grote hits van Creedence Clearwater Revival up around the band. En hij kraakt lekker. Hmm? Somebody! Clearance, clearance nee, Clearwater Revival. Laat ik het nou eens een keer goed zeggen. Het is een blijft een moeilijke naam. Ja, Credence Clearwater. Ja, dan heet het een C. Iedereen ook heel, veel, heel snel gewoon CCR. Dat was makkelijker. Credence Clearwater Revival bestond uit... neemt u je niet kwalijk. Duck Clifford op drums. Stu Cook speelde de bas. John Fogarty speelde lead guitar, uh, piano, saxofoon, harmonica en vocals. En Tom Fogarty die uh, speelde... Uh, rhythm guitar. De uh, producer van de plaat was John Fogerty. De engineer, engineer... De recording engineer was Russ Gary. De uh, mastering supervisor was Tamaki Beck. Zal vast een Japaner zijn. Mastering Kevin Gray, Steve Hoffman... En uh, Shingeo Mayamoto? Mayamoto? Is hij van dat sushi restaurant hier om de hoek of niet? Dat zou zo dat kunnen. Maya Motto. Oh. Of uh, van uh, Mogito. Ja, dat kan. Het... Daarom misschien vanaf? Ja, dat kan het ook nog. Een arranger wat uh, man die alles georganiseerd heeft, John Fogerty natuurlijk het cover. Nou, dat is allemaal niet zo belangrijk. Bob Fogerty was de ontwerper van de hoes. Ja, zo gaat dat allemaal. Cosmos Factory was de vijfde plaat van Creedence Clearwater Revival. Direct, uh, of eigenlijk heel kort nadat Willie and the Poor Boys was uitgekomen. Waar ze, begonnen ze gelijk met deze uh, opname voor deze, voor deze plaat. Want uh, die Fogarty, die die, dat was een workaholic. <laughs> die, <coughs> Sorry, die wilde gewoon heel graag erg, uh, erg veel werken. Um, nou... Het is allemaal Post Cosmo Factory. Prachtige plaat dus. En uh, de eerste single die van deze plaat afkomt. Uh dat was Hold Stop the Rain en Traveling Band. Nou, twee nummers die er dus op staan en die gaan we later nog horen. In Amsterdam had je in de jaren 50 en begin jaren 60 een zaak die heette de Doofpot. We zullen nog even uitzo uitzoeken waar die precies zat. Dat weet ik niet meer. Volgens mij bij het Rembrandtsplein in de buurt. En eh, een van de belangrijke mensen, of eigenlijk de man die daar die tent runde, dat was Max Tailleur. En Max Tailleur was een moppenverteller puur zang. En een van de grote naoorlogse vertellers van de van de Yiddische humor. We hebben daarna nog heel veel van dat soort mensen gehad. Maar Max de was eigenlijk hun role model, om het zo maar te zeggen. Dus die heeft het eigenlijk een beetje bedacht allemaal. Um, ik heb een plaat meegenomen die. Uh uh, bevat live opname uit die periode. Het zijn dus allemaal oude bakken, maar wat kan ons het schelen. <laughs> Ze zijn soms nog best leuk. Hier is een fragment, een stukje dus, tot aan het camera lopen om half drie. Nou, zo lang niet, misschien wel. Uh, en de, nou ja, ik, de, ik weet niet wat er komt. Ik weet niet welke moppen er komen, dus het is voor mij net zo'n grote verrassing als voor u. Max Tailleur live in de Doofpot. En hij kraakt weer leuk. Ik dank u, ik dank u, ik dank u, ik dank u. Ik, ik mag wel zeggen... dat dit, dit, dit is de eerste keer... dat ik geen woorden kan vinden... dat ik naar woorden zou te zoeken... om u te danken voor deze spontaniteit... voor het medeleven dat ik heb gekregen... in het leven van het publiek in Nederland... maar van Nederlanders over de hele wereld... nu de doofpot 12,5 jaar bestaat. 12,5 jaar. Ik had nooit gedacht zoveel succes te hebben... Denk bijvoorbeeld dat ik twaalf, jaar geleden heb kunnen voorstellen... wat een half jaar geleden plaatsvond in de doofpot. Toen kwam een man aan me toe, die zei... Meneer de ik ben een rozenkweker uit Aalsmeer. Mag ik een klimroos naar u noemen. De max Tailleur roos Geen noos, roos. <lacht> Ook oh, vind ik het helemaal niet leuk, hoor. Want vier dagen geleden kreeg ik van die kweker die catalogus in mijn handen... toen dus stond erin... max Tailleur doet het beter tegen de muur dan in een pot. <lacht> ja. Ja. Ja, en nu omgeven door zoveel bekende mensen. Maak het een licht eens op in de doofpot, ik wil die gezichten eens zien. Nou, ik heb ze gezien, maak het licht meer uit. <lacht> ja, gezichten. Begrijpt u hoe dit een mijlpaal is? Een herinnering bij mij wakker roept aan vroeger. Hoe mijn moeder een vooruitziende blik had. Daar in de kerkstraat, in Amsterdam tussen Amstel en Weespenstraat waar ik geboren ben. En ik hoor haar nog altijd zeggen... toen ze mij als baby imprentte... Max, je moet in dit potje doen. <lacht> ja, en, en nu pas begrijp ik... dat ze de doofpot bedoelde. Dat kleine zaakje op de hoek van het Rembrandtplein en straat, waar ik gevochten heb om naam te maken. En je moet op het toneel hebben gestaan om dat lied van Irving Burling te begrijpen. There's no business. There's show business. You fight when you are low. Oh. Zo weinig mensen begrijpen... hoe je er moet voor vechten om er te komen. Hoe je moet vechten elke dag weer... om je naam waar te maken. Het is niet zo dat je op het toneel gaat staan... en dat je zegt, ik ben er. En nu, als ik naar al die jaren terugkijk... en al die herinneringen bij me naar voren komen... dan denk ik hoe ik heb gelachen op Nieuw-Genea... waar ik optrad voor de militairen. En de afloop toen ging ik ook naar een ziekenzaal, waar waar militairen waren die mij niet konden horen in de zaal. En er lag ook een joodse soldaat en ik zei tegen hem... ik hoop dat je beter wordt. Die soldaat keek me aan en zei... Meneer de heer, ik heb u één keer zien optreden. Ik hoop dat u ook beter wordt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Joodse gein. Ja, Joodse humor. Wat niet met een dikke tong gelanceerd wordt... maar dat recht uit je hart komt. Die moos, moos die naar een rabbijn komt, is een rabbijn. Is varkensvlees eten nou een zonde... Toen zegt hij, rabbijn, maar Cohen, dat staat gelijk als overspel plegen. Zijn mozer ik heb alle twee gedaan en het is geen vergelijk. <lacht> ja. Ja. Ja. Zie dat, zie je dat. Zie je mevrouw Cohen, op een zomeravond in het bosplant zitten in Amsterdam, schemerig weer, zo'n uur of half tien. Ze zit er, op een bank, het tasje op haar schoot. Platform komt er een jonge man aan, van jaren 5, 26, ren naar toe, gritst die tas uit haar handen, en dan rent weg. En mevrouw Kwijn zegt: Hé, hé, hé, ja, hé, hey, jij daar. Kom vooruit, wordt er niet meer aangerand. Oh, oh. <laughs> ja. Een motie, tien jaar, die bij een voetbalwedstrijd komt op het stadion in Amsterdam. En die controleur neemt dat kaartje af, scheurt de helft eraf, en zegt: Hoe oud ben jij? Dat is een motie tien jaar. Zet hij tien jaar? Met een kaartje wat wel 12 gulden. Vraagt hij, wat doet jouw vader? Zet Moosje, die zoekt zo de zenuwen naar het kaartje. <lacht> ja, heerlijk. Dit, dit, dit is wat ik bedoel, wat je er in je hart moet voelen. Er, er wordt een houthakker gevraagd in, op de Veluwe. En Moos komt gemelden: dat kleine jode mannetje, hij moet wat verdienen. Gaat naar je houtvester toe. En die houtvester kijkt naar het kleine mannetje. Hij zei, nee, jou kan ik niet gebruiken. zei moos, u kunt me toch een kans geven. Ik wil wat verdienen. Zet je nou hierheen een bijl Staat er een boompje van zo'n centimeter of twintig in doorsnee? Toen zegt hij, uh, hoe lang een werk heb je er nodig? zei moos, hoe lang werk? En hup, met één klopt, dan legt die boom om. Zet die baas verrekt, dat heb je daar nooit mee gemaakt zit die gast mee? Staat zo'n boom van een zestig centimeter, zet die in die een ogenblik. ogenblikje, hup, hup, hup, vier klappen, dan je die boom om. Zeg die baas, moet je luisteren, er staat een eik die is 300 jaar oud. Er hebben twee mannen een week werk voor nodig en jij. Zijn moos kon die maar over een uur terug, dan ligt hij op. En nu later komt die houtvester en welkwam, dan ligt die boom. Zeg die, wat heb je dat geleerd? Zijn moos in de woestijn. Ja. Zeg die baas, in de woestijn, er zijn toch geen bomen? Zijn moos nou niet meer. Ja. ja. ja. Kijk, het is, het is net een schakel, want... Nou zeg ik woestijn, en automatisch denk ik aan woestijn. Maar Moos Bram komt in Amsterdam op straat. En Bram zei, Moos, ik heb gehoord, je gaat naar het buitenland, waar toe. naartoe? Zeg, Moos, ik ga een café beginnen in de woestijn. Zeg Bram, in de woestijn? Dan zie je toch praktisch nooit mensen, zegt Moos, dat weet ik wel. Maar als er een klant komt, dan heeft hij maar een dorst. <laughs> Ja, Amsterdam ja, ja. jongen. Nou, we gaan straks nog wel even verder hoor. U hoort nog wel meer van deze man, Max de Jeur. Leuke ouwe, echt, de echte jiddische humor. Hartstikke leuk. Moos en Bram, dat waren eigenlijk wel... Uh, ja, die, die moppen vertelde iedereen toen in de tijd. Maar ze kwamen voor een groot deel toch wel van Max de Heer vandaan. En met een hele speciale tongval. Want dat kon... Ook omdat sommigen het geprobeerd hebben na te doen. Nooit gelukt. Goed. Het kan raar lopen. Want het is alweer half drie. De tijd vliegt als het verre, jongen. Het is niet geloof. He? Ja toch? Gaat heel snel. Ja. ja meneer Jansen. Het kan raar lopen. En wat heb je nou weer meegenomen? Nou. Uh, ja. Uh, uh, hey, ik ben benieuwd. U weet waar het over gaat. Hè? Bij het kan raar lopen. We hebben een origineel. En daarvan uh, dan is er een cover gemaakt. Dat gebeurt bijna met elk origineel. De ene is natuurlijk wat spectaculairder dan de andere. Maar deze is wel weer leuk, denk ik. Uh, en het is ook allemaal niet zo erg bekend. Dat is misschien ook wel eens een keer aardig. Uh, ik kreeg het idee van mijn uh, grote vriend Daan de Vries. Dames en heren. Dat is een van de hofleveranciers van dit onderdeel. Al die mensen die uh, dat voor mij uitzoeken. En dat is ontzettend leuk. Uh, we gaan dit keer vergelijken met elkaar... Uh, Kenny Rogers en Louis Neves. Ja. Roger Miller. Of uh, Roger Miller, ja. Kenny Rogers, kom ik daarna bij. Roger even Miller. Even. Ja, sorry. Uh, Roger Miller en Louis Neefs. Ah, ja, Louis Neefs, Louis Neefs, die Belgs. Die we van Omar, Grietje, de Rozenvillers. Oh, ja. En oh. uh, leeft al lang niet meer. Of uh, Roger Miller nog leeft, weet ik niet. Ik dacht het, ik weet het niet. Dat ook niet, dacht ik. Maar in ieder geval... Ja, die titel niet voor mijn huis vandaan. Nou Wat zie... is ze. Ja, nou zie ik de titel niet meer. Oh. Ah... Ja. If you want me to. Oh ja, if you want me to. Roger Middle, if you want me to. En die gaan wij koppelen aan Louis Neef's Zondagmiddag Lilian. Nou, luister en huiver. Zo. Snaartje stuk. Thunder rolling, lightning flashing. But right through the middle of it, I go dashing. Goes to show i'll go for you If you want me too Well, a uh, hurricane winds blow Grief and sorrow But I'll run through One tomorrow Goes to show I'll go for you If you want me too Well, uh, there's no limit to What all I'd go through for you Anything you ask of me, I'm um, I'm making my destiny. Well, thunder rollin', lightning flashin', right through the middle of it, I'd go dashing. 'Cause the show I'm I'd go for you if you want me to. Thunder rollin', lightning flashin', but right through the middle of it, I'd go dashing.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 I'll make my destiny with thunder rolling, lightning flashing Right through the middle of it, I'd go dashing. Goes to show I'd go for you if you want me to. Goes to show I'd go over you if you want me to. Hey, Moni, is the jury that I've got? Ja, ja, die, ja die, zit oh, die zit er. die zit er Ik had ja, ze wel, niet wel. gezien. Ja, wel, je wil oh, Ik heb ze in de kelder gestopt dit keer. Oh ja, dat is lekker cool. Ja, precies. Dat is <lacht> <de>, dus <lacht> juist <ja>, snikheet. <lacht> Al die computers en systemen die er draaien, maakt het er niet kouder op beneden. Oh, dat is goed voor ze. Ja. Goed, Roger Middell En uh, die gaan we dus koppelen aan uh, Louis Neves. Ja, en dat heet zondagmiddag, Lillian hoop ik. Ja, dat heb je goed. Nee, dat is niet goed. Wacht even, er gaat hier iets helemaal fout. Wacht Wat is even. Nee, er gaat iets helemaal fout. Het is een heel ander nummer, dit. Oh. Wat is er dan? Wat heb je dan verkeerd gedaan? Ik heb een verkeerd nummer gekozen. Ik heb een verkeerd nummer op de mp 3 gezet. Op de, op de stick gezet. Uh-oh. Erg, hè? Ja, Kijk. maar welk nummer moest er dat zijn? Ja, dat weet ik, dat weet ik nou niet meer. Het staat op de lijst. Oh, oh, oh, oh. <laughs> nou ja, uh, sorry, jury. <laughs> Uh, Steve Goodman? Nee, je hebt vorige week al gehad. Nee, het, het mislukt vandaag. Sorry, ik bedoel... Ik heb, ik heb een heel fout nummer op die stick gezet. Wat stom van mij, zeg. Ja, dat doe je niet goed. Dat gaan we dan mee, ja, doen, uh, met jou ja. doen, hè? Met een stickje. Ja, nou, stickje dan maar weg, <laughs> uh, Ik beloof beterschap, dames en heren. Volgende week beter. Ja, ik heb het echt verkeerd gedaan. Wat erg, hè? Maar uh, ik heb ook nog wel een uh, mooi archief. Oh ja? Ja, um, maar no. welke moeten dan zijn? Ja, dat weet ik niet. Wat hebben we daar nou aan? Moet ik op Geef eens die lijst even snel. Gaan we ondertussen even kijken ja. of ik het heb? Jij ja, praat het wel zo vol samen met mij. Ja, dan moet ik even zien waar die lijst is. We ja, dit ligt aan. op je plastic tasje. Oh ja, hier ligt de lijst. Ja. Nou, daar zal hij okay. vast wel op staan. Dat ja, ja, jij zo snel doen. kan vinden. Zal toch wel, dat is dan wel de bedoeling. Dit is weer amateurisch pretent top natuurlijk. Ja, van nou. mijn kant aan natuurlijk. Ja, nee, dit is, nee, dit is mooi. Het uh, van... uh, is belachelijk natuurlijk omdat dit allemaal zo gebeurt. Dat, dat kan toch eigenlijk niet? Dat lijkt te dik voor mekaar. Postverdorie. <laughs> Uh, Stom, gewoon het hele verkeerde nummer erop gezet. Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Kijk, het is warm buiten. Ja. Heel erg benauwd. Ja. En dan gaat het gewoon wat sneller. hè? Ja, dan he? gaat het gewoon wat sneller. Zullen we intussen maar even een ander muziekje doen eigenlijk? Lukt dat? Nou, ik weet niet wat je wil ondertussen. Nou, laten we gewoon doorgaan met de LP's die we hebben. Oh, oké, okay, he? dat kan. Dan wel. kijken we straks wel naar het lopen. Ja, als, als we hem kunnen vinden. Hebben we meer tijd? Ja, dat zal er wel ja, goed, goed komen? We. Oké. Okay. Terug naar Fungus, dames en heren. We gaan weer even gewoon doen alsof het allemaal gepland is. <coughs> Onze broeder Lazarus, het Dokkummer klokspel en de Horloppiep. Dat is een medley van drie oude bekende Nederlandse volksliedjes... in natuurlijk de uh, uitvoering van Fungus. Die uh, Vlaardingse band uit de begin jaren zeventig. Nou, luister en huiver. Ons eens En het, waren echt, het zijn echt historische Nederlandse liedjes. Uh, uh, het is natuurlijk wel erg leuk dat dat op deze manier een beetje poppy uh, gebracht werd. Maar zoals gezegd, in de tijd uh, vriendelijke vrienden, muziekpuristen vonden dit allemaal maar niks. Omdat het allemaal veel te heavy was en zo. Dus in die echte, ja, zeg maar, die echte volksliedjesfiguren, die vonden dit allemaal een beetje te heftig. Nou, ik vind het wel leuk. Uh, en vooral omdat je op deze manier ook toch nog een beetje kennis maakt... met het oude Nederlandse cultuurgoed. Niet waar? Juist, inderdaad. Zo mag je het zeggen. Goed, Brad dus. Die fantastische band met zoveel prachtige hits. En er is ooit uh, een plaat van verschenen... die heet The Sound of Brad. En dat is een, uh, een uh, prachtige uh, verzamelplaat. En uh, er zit nog een labeltje op... Ik had het zo leuk. Hier. Van 19 gulden 90 voor 16 gulden 90. Ah, netjes. Ja, netjes. Hè? Drie gulden verkorting kreeg ik op deze plaat. De 20 Finest Songs heet de, is de ondertitel van deze prachtige plaat. En wij draaien daarvan een van de aller, aller, grootste hits van deze band. En dat is If. If. Okay. If you Lekker bij een knapperend haardvuurtje zit met een uh, glaasje wijn. En een, een lief gezelschap, dames en heren. Dus dat je dat op een nogal benauwde woensdagmiddag om twee uur in de studio zit... om, uh, om uh, een programma te maken. Maar goed, oké. Okay. If dus van de Amerikaanse band Brad. Leverancier van vele mooie, vooral mooie liedjes. Ze hadden van, met name echt gewoon heel veel langzame, prachtige ballads. Fantastische band. Uh, David Gates is overigens na die tijd uh, solo gegaan. En toen pakt hij toch misschien soms iets, iets swingender aan. Met onder andere een prachtig nummer als Laura Lee. Maar dat is, uh, dat is geen Brad. Dat is David Gates solo. En wij houden het even bij Brad vandaag. Credence Clearwater Revival. Ik heb nog even zitten oefenen dat ik het nu goed moest strot uit kan. <laughs> CCR, eerst, toch veel makkelijker? Ja, ja, het is veel makkelijker. Oude plaat uit uh, ja 19, uh, begin 70 jaar in ieder geval. Vijfde plaat alweer van deze band. Als opvolger van Willie en de Poor Boys. En elke LP van deze band bevatte gewoon een groot aantal hits. In deze LP staan er zeker uh, drie. Uh, onder andere natuurlijk het uh, stuk wat u al eerder hoorde, Up Around the Band. Verder, hoe Stopped the Rain? en uh, wat op deze plaat ook staat en wat je nog veel op de radio hoort maar die, ik denk niet dat we daar vanmiddag aan toekomen omdat die 11 minuten duurt <laughs> dat, is wel een erg lang. dat is wel heel lang ja. dat is wel erg lang uh, dat is die fantastische versie natuurlijk van Heard It Through The Grapevine een van de standaardversies. Een uh, nummer dat onder andere een hit was voor Gladys Knight en de Pips en natuurlijk voor Marvin Gaye om maar eens wat te noemen maar Credence Clearwater die maakte er een eigen versie van en die duurde dus nog maar liefst elf minuten. Misschien een stukje, maar helemaal, dat lijkt me een beetje, hè? elf minuten, een beetje zonde, hè? toch? Nou, nee, even pauze. Even pauze. <laughs> Tweede hit die van deze LP kwam, en dat was het nummer Traveling Band. Hier is Creedence, Clearwater Revival. Yes! De yes. Rain, was de verkeerde. Welkom! Dit is Holstop de the Wat voor een dory. Welkom van dan. Nou, ik wou nummer 3 van kant 1. dat is. Oh, dat is kant 2. Dames en heren, wij verontschuldigen u ons voor deze. Is deze beter dan Deze is goed. 7:37, come on, water, let's go. Oh, won't you take me down to Memphis? Oh, no, I don't want to move. Wat een revival, dames en heren, van de LP Cosmos Factory. Prachtige plaat met uh, alleen maar goede nummers erop. Waaronder onder andere ook nog een versie van uh, een oudje van, uh, van, van Roy Orbison. De Oebidoobie. <laughs> doobie. doobie. Goed, dat um, is de uh, oude Tracks... Uh, ...van deze platen werden opgenomen in juni 1970. Dus uh, even snel rekenen... ...dat is, dat is in juni dus uh, 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden. Tjonge jongen, 40 jaar geleden. Um, behalve een paar stukken... Die, uh, ...waar op de hoest dus een kruisje bij staat... ...en dat is dus Up Around the Band onder andere... ...die zijn in maart 1970 opgenomen. Dat is dus even duidelijk. Goed, um, en er is er ook nog eentje... Uh, moet ik even kijken welk dat is. Die in 1969 is opgenomen. oh ja, dat was, dat was deze laatste traveling band. Die was dus al van een eerdere datum. Die eind 69. Nou, 69, fantastisch uh, jaar was dat ook weer. Hè? Onder andere het jaar van het Woodstock Festival en zo. Goed, er is uh, daarna nog een keer een 40th anniversary. Edition, uh, CD verschenen. Maar ja goed, daar doen wij niks mee natuurlijk. Want CD's, dat doen we niet vandaag. Goed, ik zei het dus al. Uh, Doug Clifford, die speelde drums. Stu Cook speelde bas En John Fogarty was de lead guitarist. En de zanger vooral. En Tom Fogarty was zijn broer. Dus was de rhythm guitarist. Oftewel de rhythm En dan de hoes was ontworpen door Bob. Door broer Bob. Nou, die was de Bob. Heel gezellig. Goed, Max de Jur weer, dames en heren. Uit de doofpot op de hoek van het Rembrandtsplein in de Utrechtse straat. Dat heeft u hem zelf horen vertellen de vorige keer dat we hem niet horen. En we gaan gewoon kijken of we uh, verder kunnen gaan waar we gebleven waren. Max de Jur, dus, live uit de doofpot. Bij het 12,5 en jaar bestaan. Mijn vraag is zo vaak, hoe hou je het vol... om avond na avond de mensen aan het lachen te maken? Begrijpt u dan ook dat er niets mooier is dan de mensen een lach te brengen. De voldoening die je hebt... als de mensen tegen je zeggen... ik ben ziek van het lachen. Ik ben ziek van het lachen. En eigenlijk... hoe ik het aanwend... om de zieke mensen beter te maken. Door een lach. Die paar woorden aan elkaar geregen... dat een mop vormt. Denk maar na aan de gein die erin zit. Van Jozef staat in zijn werkplaats aan het meer van Galilea. En plots komt een kinderstemmetje dat zegt... Papa, roept u mij? Waarop Jozef zegt... Nee, mijn zoon, ik sla me met een hamer om mijn duim. <lacht> <lacht> <lacht> Mopper na te denken dat... Want als zij u weet natuurlijk... van die plaat die ik heb gemaakt... pastorale... waar ik alleen maar op vertel... moppen van... Uh, Pastoors en aanverwante artikelen. Maar nou, elke keer komen, komen erbij. En een van de laatste, dat is wel. Kardinaal Alfrink en monsieur Beckers... Gaan beiden met de auto rijden door Nederland. Prachtig weer, 32, 33 graden. Heel erg warm. Ze komen op de Veluwe bij een plas. Ze zegt kardinaal Alfrink: Wat moet het toch heerlijk zijn. als je als mens je kunt uitkleden. en zo in het koele water springen. Ze zegt monsieur Beckers, die al breed van opvatting is. Nou, wie houdt je tegen? Ja, maar ik ben een kerkvorst. En ik heb geen badpak bij me. Toen zei, monsieur Becker, zei ik ook niet. Maar er is geen mens hier op de hele Veluwe. En de natuur is al het mooiste bad van wat er bestaat. Wat net ons. Ga in de auto, kleven we ze uit. En we springen heerlijk in het water. in. Zeg Alvaring, nou, als jij doet, doe ik het ook. En beide gaan ze in de auto, kleven ze uit. Springen in het water, zwemmen heerlijk rond. Plotselijk komt er een autobus aan met die vakantiegangers. En van je hele... Toen zei de vrouw, hij twee nachten, maar in het water... Ja, kardine Alfred Beckers, wat moet ik doen? Zijn Beckers, nou, ik heb twee handdoeken op de kant neergelegd. Omdoen naar rennen. En kardine Alvrenk, de water uit, die handdoek om zijn middel... en ren naar de auto. En Beckers, die handdoek over zijn hoofd rennen naar die auto. <lacht> ja, kardine Alvrenk Beckers, waarom heb je die handdoek over je hoofd gedaan? Zijn Beckers, mijn kennen ze van mijn gezicht. Ja. <lacht> ja. Ja, heerlijk. ja, heerlijk, deze moppen is in Parijs in een hotel. Spoos om acht uur gaat hij naar die portier Hij zegt: Monsieur, avez-vous pour moi een telegram? Zegt hij: nou, monsieur, pas telegram voor monsieur Cohen. Zegt hij: Gek, ik ga het al lang moeten ontvangen. Zegt hij: nou, monsieur. Had ik laten hij Weer, hij, Monsieur, telegram. Zegt hij: nou, monsieur, Maar non, monsieur Cohen, pas telegram. En hij zei, begrijp ik niet, begrijp het. het had al lang moeten zijn. Had u laten, zei hij, monsieur, zegt hij, non, monsieur, les me is een paar de telegram voor monsieur Cohen. zegt hij, nou, maar ik meer. ik weet me geen laat. Om het half uur komt hij naar die portier, s'avonds om half elf, zegt hij, portier, monsieur Cohen, wat er een telegram. En Moos maakt het open en zegt, oh, wat schrik ik me, mijn zaak is afgebrand. <lacht> begrijp me, daar, daar. <lacht> <lacht> <lacht> Dit, dit, dit, dit, wat ik bedoel, ja, mopper om na te denken Moos heeft een fietsenstalling En zie je het zie je? En enehoog van de buurvrouw Daar heeft hij elke dag ruzie mee Weet je wel Kleintjes kloppen over de verandering. En dan zegt hij Je moet je rotzooi bijhouden En dan gooit hij vervelgens dus naar beneden En dan zegt Oh mijn fietsen Laat me toch gaan Oh slecht mens omdat dag gebeurt er iets ernstigs bij die vrouw. Ze moet dringend telefoneren en zei bij meneer Cohen... Ze, ze, meneer Cohen, kan ik je even bellen? Ze moet gaan nu dat is zijn 50 fietsen. Ja, prachtig. Dat, dat, dat is een Joodse humor. En, en wat je, nogmaals, je, je kunt niet uitleggen. Zie nou eens dat jone mannetje wat in Amsterdam al vijf jaar lang elke dag bij het centraal bureau huisvesting komt voor een woning. Die man achter de loket kan hem niet meer zien. Die zegt: oh, daar heen hem weer. En dan staat hij weer en zegt: meneer, ik moet een woning. Zegt hij: meneer, u krijgt geen woning. Zegt die moesten wonen, zegt hij: nee, meneer, u krijgt geen woning. Zegt meneer, moet ik dan terugkomen? Zegt die man over oh, twee jaar. Zegt vraagt Moes: s'morgens of s'middags. <lacht> Ja, dat, dat, dit zijn dingen. Van, ja, dat van die kleine speldenprikjes. Ja, wel. heerlijk. Ja, jongens, we moeten weer bijna naar het nieuws. Het gaat ontzettend snel. En uh, vandaar dat we deze uh, spraakwaterval me weer even vol te trekken. Maar u krijgt de tweede uur nog wel wat te horen. Van uh, Max Tajur uit De Doofpot. Een opname die gemaakt is bij het 12,5 jaar bestaan. Wij gaan eventjes uh, pauzeren, dames en heren, voor het, uh, de reclameboodschappen. En natuurlijk het nieuws. En. Daarna gaan wij vrolijk weer verder met deze chaos. Ik bedoel, tot nou, zo dus. Chaos is het wel. Ja, een klein beetje. Klein maar wel leuk. Maar wel leuk toch. Oké, okay, tot straks dus.